Goedemiddag, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Er zijn excuses van het kabinet voor een oude transgenderwet. Transgenders en personen die tot 2014 van man naar vrouw of andersom op hun paspoort wilden gaan... moesten zich laten steriliseren en konden dus geen kinderen meer krijgen. Transgenderpersonen krijgen in de ridderzaal, waar de excuses worden aangeboden, ook de kans om hun eigen verhaal te delen. De staat heeft bij het opstellen van de voormalige wet in 1985 vrede, humane, vernederende verplichtingen aan ons opgelegd als bovenliggende en machtige partij. En dat reek ik de overheid extra aan omdat daar geen bescherming tegen mogelijk was. Tegen de wet. Minister van Engelshoven komt zo aan het woord in de ridderzaal. De PVV in Rotterdam doet volgend jaar niet mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. Volgens de partij zijn er te weinig geschikte kandidaten. De PVV heeft in de raad nu één zetel. Het raadslid zette al een poll op Twitter. om te kijken of er behoefte is aan een lokale afsplitsing van de PVV. In Madrid is een grote demonstratie bezig van de politie tegen de regering. Ze zijn het niet eens met het aanpassen van de knevelwet. Met die wet werden strengere regels ingevoerd voor demonstranten, zoals boetes van tienduizenden euro's voor het beledigen van agenten. Correspondent Rob Zoutberg legt uit waarom deze demonstratie zo speciaal is. Omdat werkelijk alle Spaanse politiediensten hier meelopen... de Guardia Civil, Nationale Politie, Autonome Baskische Politie... Autonome Catalaanse Politie, duizenden mensen... en ze trekken voorbij nu in de richting van het ministerie van Binnenlandse Zaken hier. Morgen gaan er dus nieuwe coronamaatregelen in. Zo gaan bijvoorbeeld winkels en de horeca om vijf uur dicht. Ook gaat er een streep door alle amateursport na vijf uur smiddags de Belangenorganisatie van Amateurvoetbal, wil dat dan ook de competitie wordt stilgelegd. Ik denk dat dat vrij logisch is. Als je niet kunt spelen of niet kunt trainen, dan moet je ook geen competitiewedstrijden voetballen. En De maatregelen die nu getroffen zijn, die, die hebben een oogmerk. Reisbeperkingen, contacten beperken, eh, ja, dan past daar ook bij als je niet kan trainen dat je ook geen competitiewedstrijden speelt. Profwedstrijden gaan trouwens wel door, maar dan zonder publiek. Het weer bewolkt en regenachtig, lokaal kans op wat natte sneeuw en een graad of vijf. ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam tussen naar de West en Muiden. Je hebt daar een kwartier op en Het heeft te maken met de afsluiting van de A9 en op de A10 noord staat file bij de Koentunnel. Daar is de vertraging 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie.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 Well, you thought that you got a way that you're making me feel like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 What, What does you do? do?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 don't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 Dus nee, we hebben het over de corona uh, maatregelen die genomen gaan worden per, per morgen. Wat gaat dat inhouden voor het voetbal? Nou, ja, uh, ik heb... Ja, het is een drama natuurlijk. Als je niet meer mogen trainen, je mogen we wel voetballen. Maar, dat kan in principe kan dat gewoon niet. Gasten moeten gaan trainen. Maar je, je kan niet om uh, vol vijf gaan trainen. De mensen ik allemaal. Dus uh, ze gaan niet, niet vrij nemen om twee keer in de week uh, middag te gaan trainen. Dat, uh, dat is niet gebeuren. Nee, nou wordt er al geroepen uh, om uh, de competitie uh, stil te leggen van het uh, amateurvoetbal. Sta jij er ook achter? Nee, niet. Ik sta er niet achter. Ik heb liever gewoon doorgaan. Ten eerste zitten we bijna in een lekkere, lekkere flow. En ja. Maar ja, als je niet anders kan, kan je niet anders.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 Um, we zijn goed compleet, uh, alleen is Daan Kerkman is het uh, <coughs> weekend weg en de, daarna gaat hij een, een aantal weken uh, uh, op vakantie en dan zou het wel mooi zijn als je zes weken drie gaat, maar niet alleen Daan. We hebben nu uh, Mickey Groot op staan, dat is de goede van de tweede en die, die vlap op van 0, want hij is nog niet aan de bal geweest. Nee, nee nou, nou ja, als, als jullie zo doorgaan, dan uh, gebeurt het helemaal niet meer, denk ja. ik. Nee, oh, maar ja. Dus, maar dat vraag je je wel af, trouwens, uh, Jan. Als, uh, nou, uh, Almere staat op uh, nummer 11, jullie op uh, nummer 10. Hoe kan het dan dat je gewoon al 3-0 uh, staat? Uh, zijn ze een beetje aan oh, het slapen? Oh, dit is op een 4, hè? Heb uh, je wel 4? Oh, nee, dit is niet 3-0. Want die 4 die net geschoord werd, die werd, uh, werd afgekeurd. Uh, werd oh, oké. Okay, maar ja, toch, uh, toch uh, een doelpunt. 3-0. Ja. Ja. Nou, helemaal goed. Jij volgt de wedstrijd uh, ja, blijf, voor ons. Mocht er weer gescoord worden, dan uh, horen we het wel even, Jan. Ja, natuurlijk. Oké. Okay. Uh, oké, okay, tot straks. Dag. Doei, doei. Even lekker de dansschoenen aan met deze gouden oude disco klassieker. Je hoorde Amy Stuart en Nak on Woods. Nou, we het, het gaat goed met het voetbal. We zijn goed begonnen ja. daar, Albert-Jan. Oh, oh, oh, oh. We hadden Jan van der Leden gewoon nog aan de telefoon moeten houden. Ja, in, in tien minuten hadden we vier doelpunten, eentje afgekeurd. Nou ja, we hielden er nog drie over. Dus het staat 3 tegen 0 daar op Duitsjesveld.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 eigenaren van die gebouwen ook echt ontzorgen. Het is dus eigenlijk een ontzorgingsprogramma. Ja, ja. Dus eigenlijk is het een soort uh, uh, one-shop uh, uh, loket geworden. Je kunt gewoon met het probleem over de duurzaamheid en de van jouw gebouw ...bij de provincie terecht en die kijkt dan... Uh, ...wat kan de provincie doen, maar die kijkt ook wat andere... Uh, ...instanties zouden kunnen betekenen. Ja, dus ja. we kijken naar... Uh, ...want het, je kunt nooit één, uh, één... ...oplossing voor ieder gebouw... ...dat is een per gebouw... ...welke oplossing het beste is. Dus we bieden... de ...mogelijkheid om dat gebouw ge echt goed in kaart... Uh, ...te brengen. En op basis van... ...de volgestelde maatregelen wordt bekeken... Uh, nou, ...hoe zou je hier de beste... Uh, uitvoering aan kunnen geven. Welke de financieringsmogelijkheden... ...zijn erbij. Maar er is ook een deel van... ...de financiering vanuit de provincie zelf kan komen.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 En hiernaast nog de toneelvereniging. Dus uh, ze kunnen bij ons langskomen voor uh, verduurzaming ja. de, de zonnepanelen. Toch? Nou, klopt. Maar ja, je niet, nou ja het, is de het is een gemeentelijke subsidie. Dus uh, ik zeg, laat ze maar komen. Jazeker. Dus uh, nee, onze collega was het even vergeten dat... Uh,